Gisteravond werd de 18-jarige medewerkster van de C1000 doodgeschoten door een politieagent in opleiding. Hij pleegde later op de avond in een huis in Almelo zelfmoord. Daar zijn ook twee afscheidsbrieven gevonden. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. De man van 25 was in opleiding bij de Amsterdamse politie. Daarom onderzoekt de Rijksrecherche de zaak. Uit het onderzoek moet onder meer blijken wat de precieze relatie is tussen de dader en het slachtoffer en of de schutter zijn dienstwapen heeft gebruikt.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Het is 10 december 2011. Het is de Dag van de Mensenrechten. En de dag waarop de Koning van Zweden de Nobelprijs voor de Vrede gaat uitreiken. Of onze jongens in Auckland ook iets krijgen uitgereikt, blijft nog even de vraag. De hockeyheren spelen vannacht tegen Spanje. En dat alles in de strijd om de Champions Trophy. Gerard de Groot, verslaggever in hart en nieren, is daarbij. Hij weet meer van hockey dan ik van welke sport dan ook. Dus wij leggen graag ons oor te luisteren bij deze professional. Gerard de Groot, goedemorgen. Goedemiddag zou ik zeggen. Hier vandaan in de middag zitten wij inmiddels in Auckland. Vijf minuten over vier, twaalf uur verwijderd van elkaar. Verder zou je niet weg kunnen vanuit Nederland. En op de achtergrond hoor je de tonen van het Spaanse volkslied... Het Wilhelmus hebben we net gehad... Ik heb geleerd dat ik daar nooit tussendoor mag praten. Maar hoe dat zit met Spanje weet ik niet. Ik uh, zal jullie toch maar op de hoogte brengen van uh, de stand van zaken bij deze wedstrijd. En wat het belang is, want er wordt hier vandaag nog niets uitgereikt. Dat gaat morgen eventueel gebeuren. Nederland zou daarbij kunnen zijn. Zou zelfs in de finale kunnen komen. Maar dan moet er vandaag sowieso van Spanje gewonnen worden. Want in de finale pool staat Australië bovenaan met zes punten uit, drie, uit twee wedstrijden. Spanje won van uh, Nieuw-Zeeland. Heeft er drie. Nederland neemt de... De ene wedstrijd mee die is gespeeld in de pool tegen Nieuw-Zeeland. En dat was een gelijkspel. Dus Nederland heeft maar één puntje. En moeten, willen ze boven Spanje eindigen, sowieso de wedstrijd winnen. Dus drie punten binnenhalen. En dan moeten ze ook nog maar afwachten of Nieuw-Zeeland niet straks... Als ze tegen Australië spelen, verrassend uit, uh, uit de hoek kan komen en Australië verslaan. Nou, dat is zo'n beetje de situatie die er op dit moment is. De wedstrijd uh, staat op het punt van te beginnen. Nederland uh, speelt zonder Valentijn Verga. Hij zit uh, helemaal op de tribune, speelt niet mee. En ook reservedoelman Piermen Blaak. Zij zijn de twee mensen die niet rondom de Nederlandse bank staan op dit moment. De rest is er allemaal bij. Het team dat uh, tot nu toe uh, een uh, matig toernooi heeft gespeeld, moet je eigenlijk zeggen. Knappe overwinning op Duitsland. Dat wel, een goede overwinning op Korea. Maar een een heel gevoelig verlies tegen Australië in de kampioenspool. En eerder een gevoelige gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Dat zijn de gegevens voor de laatste wedstrijd van de kampioenspool. Voordat morgen eventueel Nederland de finale kan spelen. Of dat het om brons moet gaan strijden. Want straks spelen nummer 1 tegen nummer 2 en nummer 3 tegen nummer 4. Zo zit het in elkaar hier in Auckland. We wachten op het begin van de wedstrijd Nederland-Spanje. We zijn weer helemaal op de hoogte wat in ieder geval de uitgangspositie betreft Gerard. Waar ik dan altijd heel erg nieuwsgierig naar ben is of de heren dan met de zenuwen in de benen het veld oplopen. Ja, dat wil je natuurlijk altijd voorkomen, maar ik denk het wel. Ik, ik zei net al dat het toernooi tot nu toe toch niet zo briljant geweest is voor het uh, Nederlands team. En deze wedstrijd is natuurlijk heel belangrijk. Ze kunnen een hoop kritiek wegnemen als ze hier van Spanje winnen. De finale halen van de Champions Trophy. Maar als ze hier gaan verliezen, dan wordt er, ja, dan wordt er toch wel een, een, een zak kritiek over ze uitgestort. Want ik zei het al, het is allemaal niet zo best gegaan. Dus daar zullen ze best wel nerveus over zijn. Maar de meeste van de spelers hebben al zoveel interlands en zoveel ervaring dat ik denk dat dat allemaal wel mee zou vallen. Als Spanje straks op 1-0 voorkomt, ja, dan wordt het misschien wat anders. Maar op dit moment denk ik dat Nederland wel wat uh, zelfvertrouwen heeft in dat duel tegen Spanje. Nou, dan gaan wij ook met het volste vertrouwen deze wedstrijd in. Gerard de Groot, we komen later bij jou terug in Auckland. En mocht er in de tussentijd gescoord worden, dan kunnen mensen dat lezen op ons Nachtvluchten Twitter-account. Tot zover, dankjewel. En tot later, Gerard want hij houdt daar in Auckland de verrichtingen van de hockeyheren... nauwlettend in de gaten. Dan is het nu tijd voor wat culturele verrijking van hele andere aard... en ook uit een ver verleden, maar ook zo actueel... nu de Frans-sprekende premier Elio Di Rupo in België de septen gaat zwaaien. Het is een voordracht van de Vlaamse schrijver Karel Jonkheer... geboren in 1906 en hij is overleden op 13 december 1993. Het gaat onder meer over waarom de Vlamingen zo vasthouden aan hun Nederlandse taal. We gaan terug naar 8 november 1960, naar de Vlaamse dag in Hilversum. Dames en heren. Laat me toe dat ik eerst de afwezige burgemeester toespreek. Afwezig na een vriendelijk en spijtig vervroegd afscheid. Dit valt mij des te gemakkelijker, meneer de onzichtbare burgemeester, omdat een Fransman, Jean Cassou, van ons verklaard heeft Les Flamands sont les réalistes de l'invisible. <lacht> Gij hebt u, meneer de burgemeester, verrast en verbaasd. Afgevraagd hoe het kwam dat de Vlamingen hun taal niet kwijtgespeeld zijn. Inderdaad, deze vraag mocht gesteld worden. sedert de Fransman Rivarol in 1790 door de Academie te Berlijn bekroond werd voor zijn thesis de l'universalité de la langue Française. Als wij onze moedertaal niet verlogend hebben, meneer de burgemeester, dan is dit te danken aan twee feiten. Wij zijn ten eerste een volk van zentuigen. Een zentuig is een tuig waardoor het leven zin krijgt binnen de zintuigen zelf. Wanneer in de 17e eeuw onder het Spaans bewind ons het woord wordt afgenomen, dan blijven wij nog concreet, want dan vragen wij aan Pieter Paul Rubens van onze zintuigen. ...te schilderen. Wanneer in 1918... ...de helft van het Vlaamse land... één vunzig puin is geworden... ...en wij na een koppel jaren... ...opnieuw het land hebben opgebouwd... ...dan spreekt men in vreemde landen... ...over le miracle de Vlaanderen. ...voor ons geen mirakel... Onze zintuigen wensten alleen. Zo vroeg en zo degelijk mogelijk opnieuw te herzien. Beter, maar met de ziel van de traditie bewaard... wat stuk was geschoten. Karel van de Woestijnen heeft ons epos geschreven. De Vlamingen hadden geen epos tenzij dat van Charles de Koster in het Frans Teil uilenspiegel Van de woestijnen is onze epicus met de boer die sterft... confrontatie op een sterfbed... sterfbed waarin men zeer lucide is... sterfbed vertraagde film van de vijf zintuigen met al de subtiliteiten die men heeft bevroed... en die men heeft mogen beleven. Om deze reden, meneer de burgemeester... Een eerste onze zintuigen willen wij onze moedertaal bewaren... omdat zij er niet ene is van abstracte woorden. Emile Veraren heeft geprobeerd... zijn Vlaamse natuur om te zetten in het Frans. De Fransen hebben gevraagd... na het lezen van zijn versen... quand enfin est-ce que nous aurons en français... une traduction des vers d'Émile Verraren. Verraren had Frans geschreven... met het Nederlands... met het concrete, zintuigelijke, tactiele Nederlands dat wij nodig hebben om bewaard te blijven. Snijdt men die stemband uit ons weg, dan snijdt men ook ons hart en ons genie uit. Ons instinct tot zelfbehoud is even groot als het uwe, als dat van vele anderen, één. Maar ten tweede, meneer de burgemeester, hebben wij onze moedertaal niet vaarwel gezegd, omdat Nederland daar was. Nederland, dat zich vrijuit heeft kunnen ontwikkelen, extra lucide worden, intellectualistisch, raciocinerend zelf, met in de 16e en 17e eeuw een grote aanvoer uit het zuiden, zodat wij toen de zekerheid hadden dat de eenheid van de Nederlandse taal en cultuur nog nooit zo groot was geweest, maar helaas uitsluitend gekantoneerd in het noordelijke gebied. Omdat wij door osmose, omdat wij door toewijding, door hardnekkigheid, door instinct en door liefde wensten dat de twee panelen Opnieuw een werden in onze moedertaal, meneer de burgemeester, en wij danken Nederland erom. De erkentelijkheid, de rijkdom der armen zijnde, danken wij overvloedig Nederland, omdat het als tastbare getuige steeds ons heeft meegetroond. Het Nederlands is een majestatische taal ik onderstreep het woord... naar de klaarte, naar de bezinning van onze moedertaal. APPLAUS Dames en heren, ik ben soldaat geweest in het Frans... en zeer tuchtvol. En daarom zal ik het programma volgen en voorlezen uit eigen werk. Maar omdat ik tot een volk van zintuigen behoor... mag ik u een kleine verklaring geven. Ik ben nu 54 jaar. De dames mogen het ook wel weten. En ik ben er steeds op uit geweest om te weten hoe laat het was in ons bestaan. Heb ik gedichten geschreven, dan was het om te weten wat ik aan mezelf had. Heb ik met Pierre Dubois, Laurens van der Waals en Brand Korstius... studies, bloemlezingen over onze Nederlandse letteren geschreven dan was dit zeer bewust voor mij om een bestek op te maken wat wij in de grond aan elkaar hadden. Ik heb vijf reisverhalen op mijn geweten, omdat ik ook wenste te weten hoe het elders was. Maar ik ben altijd zeer, zeer benieuwd geweest over het onzichtbare verleden, ...en over mijn eigen lichaam. Ik heb nooit een grootvader of een grootmoeder gekend... ...en nogthans heb ik er zes gehad langs mijn vaders kant alleen. Toen mijn vader elf jaar was, stierf zijn vader. Zijn moeder bleef achter met drie kinderen en hertrouwde. Toen stierf zij en de tweede vader bleef met vier kinderen achter. Toen moest hij ook weer hertrouwen. En had dit zich moeten verder door de tijden heen voortzeggen... dan zou er een moment gekomen zijn... dat ik ouder zou geweest zijn dan mijn eigen grootvader. Want zij verjongden vanzelfsprekend altijd... Ik heb altijd een drang gehad ook naar die onzichtbaarheid. Maar vooral het eigen lichaam. Nu, en ik ben niet cynisch, dames en heren. Ik heb het voorrecht gehad thuis iemand te hebben... die geen vier op vijf heeft voor de zintuigen, maar vier op vier. Zeer volledig, zeer sereen. En toen een paar maanden geleden mijn rechteroog in volle winter een tulpenboom zag bloeien, zo dacht ik althans, waar alleen maar een Brabants boerinnetje haar was had buiten gehangen, toen heb ik mij afgevraagd of mijn ogen mij hans mijn leven al bedrogen hadden. En ik heb tachtig bladzijden. En veertig winterdagen ervoor over gehad om een interview af te nemen van het Zintuig Oog. Als weerstand had ik het jongetje dat elke dag, wanneer de Brabantse luchten willen opklaren, met mij meetrekt naar Brussel, naar het ministerie. Hij hebt de indruk dat de Belgen niets uitvoeren na de lezing van mijn vriend Albert van Hogenbent, en na het pensioen van Raymond Brûlé... want Gij gelooft niet dat hij 65 jaar is. Ik ook niet. En hij vooral niet. Elke dag die wil opklaren boven Brabant... ik woon in het laatste dorp van de provincie Antwerpen. Rij me nam. Een van de aanwezige dichters Durné heeft gemeend... Mijn dorp, omdat hij van een grote stad is, te moeten belachelijk maken... ...door het de titel van een verzenbundel te geven. Hij is er niet in geslaagd, maar zijn verzenbundel heeft hem groter gemaakt. Dat is dan de wraak van de kleine dorpen tegenover de grote steden. <applaus> Ik rijd met een auto naar Brussel... En naast mij zit iemand die alleen maar luisteren kan. Een knaapje. Brabant. Bestendig moet ik het kind aan een zij... over uw verten vertellen. Geen bonter verhaal leeft op aarde voort... sedert de sprookjes bezweken... Dan het vinden van namen. Namen voor wat elkander geen naam heeft. En asiel zoekt achter ons netvlies. Hij die niets ziet. Zendt zijn klanken op jacht. Om zijn ruimte en haar grond. Benoemd en bewoonbaar te maken. Nooit heb ik zoveel bestaans gezien. Zoveel schepping geschikt. Zoveel geboorten van beelden ontvouwen. Het maakt me tot mier die kruipt langs de grond... om tussen de stenen het leven te lezen. Het jaagt mij als God de hemelen in... om het dak van mijn kruipende wagen te volgen. Ik zit bestendig bereid om een antwoord te wegen... een antwoord dat ook in het duister voldoet. Geen leugen mag worden uit boeken of duim. Een dwaallicht dat nimmer verdwalen doet. Kijk, uw blik weet een huis staan. Herberg, hoek, een gevel vol namen... TV op het dak. Maar kan ik nu zeggen... En lach niet om mij. Op de vraag waar we zijn. Op de vraag wat ik zie. Herberg, de groene jager, mijn zoontje. En naast de deur staat een zwarte fiets. Want het licht... Dat ons elke stap vergezelt. Verbouwt dit café driemaal per seconde, herschildert zijn muren, herschrijft zijn contour en belicht zijn bestaan naarmate hij nadert. Zijn pannen, zijn voegen, zijn witglazen bol, onderstel dat ik u met deze armoe bedenk. En zijn rook uit de schouw, zult gij vragen. En zijn lamp, die soms achter de, tam, achter de tapkast brandt. En zijn telefoonnummer, wit op de ruit gepenseeld. En het vries om de pomp gevlochten. En de baalzak over de drempel gespreid. En de reclameborden voor slechte tabak. En de verschoten tabel voor een voetbaltoto. Een huis dat alleen staat. Staat niet alleen. Ook niet in de flits van wie er voorbij stuift. Ik heb niet het recht één figuur te vergeten. Nog de kerselaar met een antenne in de kruin. Nog het kolenhok met de deur half open... Nog de moestuin met overwinterde spruitkool, of de omheining met betonnen beschot. En dan weet gij nog niets van het droomgebaar dat het banaalste, lelijkste, slordigste huis volstrekter maakt in de wachtende ruimte, zijn gestalte gerijpt. Bij daglicht en booglamp. Tussen niemands straat en het eigen erf. De valse lach van wat verse verf. Op het oude gezicht vol stof en verwering. En de groet van zijn schouw aan een verder huis. En zijn wezenstrek in het dorpsgewoel. En zijn naam in het oor van de oudste klant. En zijn verbruik in het boek van de brouwer. En zijn faam op de tong van de dronkaards En zijn geheim op de lip van hun betsige vrouw. En daarboven kent hij het huisnummer niet. Die onnogelijk sluimerende ziel. Het huisnummer dat ik zelf niet ontwaar, het huisnummer dat ik wel vragen wil, maar mijn zeggende schamelheid nog zou vergroten. Een oog dat ziet, vangt meer in zijn blik dan het openste voorwerp wil vertonen. Het jongste beeld is steeds kind uit een rij en gaat straks ...bij de voorgewonen. Het betrekt een cel... ...diep achter de lens. Zodra het een steen... ...uit zijn oorsprong herkent... ...keert het onherkenbaar... ...weer buiten... ...vermomt in zichzelf... verspelt in mijn bril... ...bestendig... vervormende ruiten. Hij hebt het begrepen. De vraag van het kind... Voor het oor van het kind... Is alleen met een optische aalmoes te paaien. Mijn tong telt te traag. Mijn tijd leeft te kort. Elk visioen is te rijk voor wat spraakkunst. En veel liever verhaalt mijn oog aan mijn mond... Voor het kind het schuivende straatnieuws. Met een stem die ik uit de voorvallend schep... maak ik een krant op... louter van titels. Rechts naast het voetpad... vannacht in de mist... grote zwarte kat overreden. Hij voelt... hoe het voorwiel het lijkje vermijdt... een wiel dat geen doden wil schenden... Ik weet dat hij rillerig zwijgen zal, diep bukkend hoofd in een zwenkende wagen. Maar zodra de auto weer rustig ligt, weet ik ook hoe ik niet meer van tel ben. Een mild en duidelijk woord woont in hem. Wat ik zag, neemt hij over in sferen, zonder spel spreekt hij hard het slachtoffer toe, namens alle de dieren die thuis zijn. Zijn poes en zijn pauw, de kalkoen en de eend en zijn vele verminkte speelgoeddieren. Hij roept ze bijeen als een avondappel, met subtiele vermanende handen. Eén voor één haalt hij plagend en vragend uit bed. Bed dat hij graf noemt. Een koele eikenkoffer. Kat, wat deed gij vannacht nog zo laat op straat? Ikzelf krijg nu tijd om verleden te spelen. Mijn ogen te leren door anderen zien... Zien zeg ik wel Wat laat men ons zien Sinds eeuwen In kerven Lijnen Kleuren Op een effen vlak De schepping te lokken Met ruimte te thuisen De neus op een ruit Wat men ons Voor het oog van het mensdom verslijt Chinees word ik die schuin in het dal een haardos geworden treurwelg penseel. Een Griek word ik, die zonder perspectief een ploegende boer met zijn land omlijn. Een Vlaams primitief, die een boerenkool op het veld tot olijvengroene bergboom verf. Het landschap dringt wanhopig als fresco... zijn malstaafreel in de kemweke muur. Het is om te lachen, te vloeken, te slapen. Maar de levende droom in de bevende wagen. De retrovisor zuivert het beeld. Kristalliseert de verwarrende stolp. Tot filmische miniaturen. Het zijraampje links speelt als drieluik begin een spiegelschrift het voorbijen naar binnen. En het bolle glas van de kilometerteller weerkaatst als vermeer met flessen geflets het meetkundig buigende koetswerk. De motorkap, wachtelt haar tenten doorheen... en bergt in abstractie de illusie der zinnen. Ben ik het die zie? Ben ik het die rijdt? Of word ik het beeld van de dingen? Ik vereil tot die mensie die ik niet ken... Soms vraagt mijn lichaam zich af waar ik ben. U hoorde Karel Jonkheren in een bijdrage van de AFRO uit 1960. Hij werd vooral bekend als de voorzitter van het satirisch televisieforum. Hou je aan je woord met Godfried Boomans, Hella Haase en dokter Victor E. van Vriesland. Jonkheren werd geboren in 1906, hij overleed op 13 december 1993. Het is half vijf in de ochtend en dat betekent dat we in de middag in Auckland al ver in de eerste helft van de hockeywedstrijd zitten. We gaan snel naar Auckland naar Gerard de Groot. Ver, zeker ver. 25 minuten bijna gespeeld. En al na anderhalve minuut liep Nederland in die 25 minuten achter de feiten aan... toen Eduard Toubouw het eerste doelpunt voor Spanje scoorde. Foutje in de Nederlandse defensie. Simpel doelpunt uiteindelijk voor Toubouw. En een minuut geleden is het nog erger geworden. Rico Liva scoorde alweer in zo'nzelfde soort situatie tikte die de bal langs doelman Jaap Stokman. En dat was 2-0 voor Spanje. Jazeker, 10 minuten nog te gaan tot de rust. En ik zei het, Nederland loopt achter de feiten aan, ook bij de strafcorners. Nederland kreeg er inmiddels vier en kon niet één keer tot score komen. En zojuist, op dit moment gaan we dat live meebeleven... krijgt Spanje de eerste strafcorner van deze wedstrijd. En dan zou je zo zien dat in, de, in, ja, in, de, in het model van deze wedstrijd tussen Spanje en uh, Nederland... Uh, in die film zou het er eigenlijk gewoon in zitten, Maar laat ik niet al te somber worden. Zou het er gewoon in zitten dat het nu 3-0 zou worden... en dat Nederland heel, heel erg uh, moeilijk gaat krijgen... om überhaupt de finale van deze Champions Trophy te bereiken. Ik zei het in de eerste helft, waarin Nederland achter de feiten aanliep... het begon al heel vroeg met dat doelpunt natuurlijk van toebouw. En daarna schrok Nederland. Daarna kwam die zenuwen die, uh, die we al eerder bespraken in deze uitzendingen... waarvan ik zei van nou, er zal nu toch wel wat zelfvertrouwen zijn in het team. Behalve als Spanje vroeg scoort, snel scoort. Nou, dat gebeurde... En dan zie je in dat team toch die onzekerheid sluipen. Dan zie je ze allemaal denken, van, zou het nou echt allemaal niet lukken? Zou het nou niet passen? Dan komt die corner van Spanje en die gaat er niet in. Nee, er wordt een stop van Jaap Stokman. Nou, dat is in ieder geval voorkomen dat Spanje nog verder uitloopt op Nederland. Blijft er nog hoop natuurlijk met die 8,5 minuut te gaan tot de rust? Blijft er nog hoop dat we in ieder geval in de buurt kunnen gaan komen van Spanje? Dan moeten we in ieder geval wat geconcentreerder gaan aanvallen. Wat hoger tempo draaien voorin. En met name bij de strafcorners wat alerter zijn. De tries van de strafcorners van de vier overigens werden genomen op het moment dat taken. Maar onze echte specialist, op de bank zat. Er wordt doorgewisseld en hij moest even wat rust houden. En ik denk dat als je 1-0 staat in zo'n wedstrijd tegen Spanje... dan had ik die Takema toch maar gewoon even laten staan. Had ik gezegd, nou jongen, ga nog maar even de vermoeidheid doorbijten... en zorg jij maar dat je in het veld blijft... want je weet nooit of we corners krijgen. Nou, dat gebeurde liefst drie keer dat Takema er niet bij kon zijn. En dan is het voor Weusthof en Van der Weerde te moeilijk en te lastig... om tot scoren te komen. Nederland dus tegen Spanje op achterstand 0-2. Gerard de Groot, hartelijk dank. Uh, over een minuut of zeven gaan de heren dus even pauzeren. Laten we hopen dat ze voor die tijd nog ergens een balletje in hun doel weten te werken. Wij gaan hier gewoon even verder bij nachtvluchten en we komen later bij jou terug. Nachtvluchten van Max, en daar gaan we energiek mee verder... dat doen we met een aflevering van Een leven lang met Loek Feber. De kunstschilder viert op 13 december zijn 82e verjaardag. In 1987 was Henk Enkelaar voor de NOS in gesprek met hem... over onder meer zijn katholieke achtergrond... zijn hang naar religie, die ook in zijn werk te zien is... een ontmoeting met coronijen... en over zijn vrouw en zijn kinderen Loek Feber in een aflevering van Een leven lang... Luc Lefebvre, in Amsterdam geboren, vele jaren als emailleur en schilder in Amersfoort wonend en werkend. De laatste twaalf jaar volledig verfranst in de Provence, achter de Mont Ventoux. Daar woont hij in Lioux met zijn Ted en drie kinderen. In 1978 werd hij op de Biennale in Limoges uitgeroepen tot de beste emailleur van de wereld. Maar zijn vrouw Ted zegt dat Luc nog de mooiste dingen moet maken... Uh, jouw programma heet Een Leven Lang. Uh, het is zo dat in wezen het uh, verleden... en ook in betrekkelijk opzicht het heden... Uh, boeit me niet zozeer, maar wat er nog komen gaat. Een moment dat je een witte doek of een blank stuk papier neemt. Je hebt een bepaald idee, globaal, niet exact, globaal in je hoofd. Je zet het op en er is een moment van creatie. Ons, er ontstaat iets wat er voordien nog niet was. Omdat dit het grootste ja. spanningsveld is... Uh, waarin ik me uh, gelukkig voel... is dat ik durf te zeggen... het verleden en het heden... interesseert me minder als het moment daarna. Dus het moment van morgen. Omdat alles dan weer mogelijk is. Uh, ze hebben mij wel eens genoemd de onverwoestbare optimist. Dat komt omdat... Uh, als je met deze. Uh, met dit vak bezig bent. en inderdaad. Uh, dingen tevoorschijn kunt uh, brengen. die er voordien nog niet waren. Je hebt je losgemaakt van je verleden. Want je komt uit een uh, katholiek milieu, ja? Ik kom uit een uh, katholiek milieu. En uh, ik moet zeggen. Daar ben ik tot nu toe eigenlijk uh, qua herinnering uh, ongelooflijk gelukkig mee. Uh, ik heb toen ik heb een innerlijke hang naar uh, religie. Niet uh, exact, uh, laten zeggen, in collectief verband, maar uh, zeer individueel. Omdat je gewoon bepaalde dingen uh, om je heen constateert voelt en je ziet dingen in mensen om je heen en dan zeg je ja, ik geloof gewoon, er is iets, er is iets. In die jaren zestig heb ik inderdaad me bezighouden met religieuze kunst, zoals dat... Toen heten. Uh, het woord is nu bijna eigenlijk verdwenen. Bestaat niet meer. Maar heeft een uh, andere vorm gevonden. Uh, de religie, uh, de religieuze kunst die bestaat nog wel degelijk. Uh, maar uh, het is onder een andere noemer op het ogenblik uh, uh, bezig. Als ik dus nu kijk... Uh, wat, uh, wat mezelf bezighoudt... dan zou ik me graag inderdaad de dichter onder de schilders willen noemen. Wat, wat, wat houdt je bezig dan? Uh, wat me bezighoudt, dat zijn de... niet uh, uitspreekbare, dus niet te beredeneerbare zaken... die, die er zijn... In, in het leven... Uh, dingen achter de realiteit... achter de werkelijkheid. Dus het niet... Uh, bespreekbare moment... wat er toch is... in, in, in communicatie tussen, tussen mensen. Waarom word je... Uh, bijvoorbeeld... verliefd? Kun je dat verklaren... Ik geloof het niet. Ja, er zijn... Uh, momenten dat je... zegt... Uh, dit... geluk... Wat ik, wat ik net heb meegemaakt... deze glimlach... Hè, deze... glimlach op, op... op de mond van je, van je vrouw... wij spreken... En je zegt, die maakt me zo ongelooflijk gelukkig, want die had ik net nodig. En meteen, en dat is een innerlijke drang, die is niet te verklaren, drijf je daartoe om gewoon dit dan vast te leggen, of trachten vast te leggen. beïnvloed door, door het wereldgebeuren? Door dreiging, uh, oorlog en vrede? Uh, ik geloof dat... Uh, het hele wereldgebeuren... zoals het... Uh, door de media... radio, televisie, pers doorkomt, doorspoeld is van eh, agressie, rampen. Je kunt je er natuurlijk niet aan onttrekken dat het langs je heen gaat. Maar toch gaat dit eh, zijdelings aan me voorbij omdat je op een moment dat je het hoort... iets er mee zou willen doen, iets ervoor zou willen doen. En het is voorbij en je voelt je onmachtig. Nu kun je er lang over praten, maar dat is natuurlijk allemaal theorie. Want in wezen wordt daar dan niks aan gedaan. En dat is iets wat, wat ik dus niet, uh, niet prettig vind. Over een uh, zaak die net gebeurd is. Een uh, enorme overstroming naar Krakula. Een uh, scheepsramp. Een veerboot. Het grijpt je. Natuurlijk grijpt het je enorm. Maar wat kun je als, als individu kun je, kun je daar eigenlijk aan, aan doen... Ik weet dat er talloze mensen zijn die uh, zeggen... ja, maar jij onttrekt je aan de realiteit. En dan kom ik weer met mijn verhaal. Er is achter die realiteit... weer een... ander leven. Ik wil dan niet zeggen, terugkomend op het religieuze, het hiernamaals, maar er zitten inderdaad mogelijkheden... dat men eh, door intermenselijk contact... tot een eh, emotioneel plezier komt wat van onderaf eigenlijk een, een redding kan gaan betekenen... voor niet, ik ben geen prediker, voor de hele mensheid... maar waarin dus je veel geluk en plezier kunt hebben. Ik geloof namelijk dat uh, mensen die... Veel lachen in het leven. Plezier hebben. Ik hou niet van zagrijnige mensen. Ik, mensen die plezier hebben, vind ik heerlijk. Ze staan ook meestal open voor... ...intervallen. Met dit in de muziekwereld. Kleur. Mijn werk wordt ook... Uh... Eigenlijk uh, besproken en genoemd in de reacties, uh, kritiek zou ik het kunnen noemen. Er zit iets uh, zachts in. Maar wat mij boeit in de prent en ook in het leven, in het leven en daarna in de prent dat zijn warmte. Kleur en stilte. Die drie elementen, ja. Ja, jouw werk heeft alles te maken met geboorte en dood. Ja, inderdaad. Dat is... Uh, dat is leven. <Slacht> over dat eh, proces van ouder worden en verjonging. Ik had het voorrecht om op een tentoonstelling eh, van konijnen wel bekend, uh, cobra-schilder, hem te ontmoeten. Hij zegt, uh, je bent schilder... Je woont in Zuid-Frankrijk. Geweldig, zegt hij. Picasso. Chacal. Miro. Dali. Boven de 90 jaar. En ze schilderen allemaal nog. Kun jij mij een vak noemen... waarin je dit nog waar maakt? Wees gelukkig dat je schilder bent. En ik geloof dat daar de kern zit. Van het hele verhaal. schilderen is... Uh, Houd je jong, hoor, zeg. Houd je jong. Ja. Daar, ja. Omdat je voortdurend nieuwe uh, creaties uh, tevoorschijn brengt... die er voordien ja. Ja. niet niet waren. Oh, lekker. En... Gewoon tot op, tot op de kern teruggebracht, nogmaals. Ja. Hè? Dus ontdaan van, van alle franje, van alle esthetische ja. ja. uh, uh, waarden die er dan uh, in moeten zitten. Je komt dus tot een enkel uh, kleurenverhaal, het avontuur... Van het leven vertel je eigenlijk. Ja. En ook, uh, het leven ja. is niet alleen laten we zeggen, dus je eigen ego, maar alles wat er omheen eigenlijk gebeurt. Ja. Dit is bij jouw nou. lieve vrouw Ted, die komt ons nu eventjes verwennen met allerlei lekkere dankjes en happies. Ze heeft een zeldzaam. Uh, dan heb ik het over Ted, hè? Een zeldzaam gevoel. om uh, iemand op zijn gemak te stellen. Als die binnenkomt, fijn, het is een bijna Burgondische eh, gasvrijheid en openheid. Ik ben dus wat eh, stiller, nuchterder, de dichter. Goed. Uit deze twee zijn die kinderen geboren. En als je nu de optelsom maakt, staan ze daar ook. Ze zijn al vrij jong met ons uh, meegenomen naar uh, Zuid-Frankrijk. Noem ze even je oudste. Monique. Monique. Monique. Vincent en uh, Guido. Ze zijn dus vrij jong meegenomen naar de Provence. En met ons daar op een aantal vierkante meters grond, euh, neergezet... in het vreemde, Latijnse, warme, zonnige, culturele... Enfin, noem maar op, het heeft, het heeft alles in zich geurende. <tied> Zijn u we weggegaan? Uh, je gaat niet weg. Je gaat, uh, op, je gaat je verplaatsen. Je gaat op zoek naar een andere uh, plaats... waar je... Hoe noemen ze dat? Je, je, je gewoon... Je batterij, laat ik het maar noemen. Dat is wat heel wat, wat, uh, raar, wat raar gezegd, maar je batterij, je, je accu, weer kunt uh, opladen. Wat ons allebei boeide, dat was het uh, Latijnse. Het Latijnse en rondom het Middellandse zeegebied. Waarin eigenlijk de... Alle culturen samenvloeien. De geboorte, ja. dus de basis ja, ligt van onze uh, West-Europese ja. uh, beschaving. Dagen neerstrijken. Heel stil. En proeven en ruiken. En aftasten of dit nog... voelbaar is. We zijn nu... We wonen daar nu elf jaar. En we hebben ons ervan overtuigd... dat dit een uh, geweldig ommekeer... heeft uh, gegeven in je manier van denken... in je manier van handelen, in je manier van omgaan met, met andere mensen... De kinderen zijn daar ook uh, mee, mee ingegaan. Zijn ze een beetje Nederlanders gebleven, of niet? Um, mm, nee. Uh, Monique, uh, ons oudste, is, uh, heeft een Franse vriend... Man. Machtig. <laughs> en uh, Vincent, onze zoon, die is met de Française Trouw. getrouwd. Het, het, het feit dat je wat dus doet als Nederlander... dat je dus naar, naar een, uh, de Mediterranee, dus naar de Midi... zoals men dat in de Franse termen noemt, gaat... is... Duidelijk overgaan in de kinderen die dus uh, ook weer contact gezocht hebben met die midi in de vorm van een partner. Ja, ja. Nou, ik kan je rustig zeggen dat uh, het is als een uh, grote droom voorbij gegaan. Blijven jullie in Frankrijk wonen? Ja. Wij, blijven, wij zijn dusdanig verliefd geworden op het uh, Zuid-Franse uh, mentaliteit. Op de Zuid-Franse uh, klimaat. Uh, niet alleen qua weer, qua, qua temperatuur, klimatologisch... maar ook uh, de, de, de, de hele atmosfeer. Dat ik wil... Uh, Heel graag uh, van tijd tot tijd hier zijn, in Nederland, maar ik... Uh... Het, het is duidelijk geïllustreerd. Als we na de winter de auto pakken... ...en alles is ingeladen, dan zeggen we tegen elkaar, ja. we gaan naar huis n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire valoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, c'est l'histoire qu'on découpe qu'on détaille selon l'auditoire. La glorieuse histoire de France est truffée d'assassinats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 van harte gefeliciteerd. Gaan we nog een feestje vieren in Auckland... of krijgen de hockeyheren een bak ellende over zich heen... zoals sportverslaggever Gerard de Groot het eerder vannacht pleegde uit te drukken? We leggen ons oor wederom bij Gerard te luisteren. Ja, het is uh, 1-2 geworden. Nederland heeft gescoord vlak voor de rust. Bob de Voogd was dat. 10 minuten rust hebben we gehad. Inmiddels uh, 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft. En als Nederland uh, nog wat wil gaan doen, dan zou dat misschien moeten gebeuren nu. Uit de strafcorner die is gegeven. 3 minuten en een 25 seconden na rust komt hij dan. Komt Takema, komt Takema. Wordt dus getopt door de doelman. Nieuwe kans voor Hofman. Hofman slaat de bal? Nee, niet in het doel. Langs het doel kans voor Nederland gaat voorbij. Maar het moet wel gebeuren. Nederland heeft aan een gelijkspel niet genoeg tegen Spanje. Moet uh, winnen van de Spanjaarden en dan maar afwachten of dan Nieuw-Zeeland niet toevallig van de favoriet hier Australië gaat winnen. Dat verwacht eigenlijk niemand. Maar ja, in sport is alles mogelijk. Uh, dat is ook bij het voetbal afgelopen week wel, wel ge gebleken toen uh, Ajax uh, de mist in ging. Nederland is nog niet zo ver. Gaat nog niet de mist in. Omdat het met uh, 1-2-8 nog mogelijkheden heeft. En dan moet het nu gaan gebeuren. Vierde Spanjaard Santis Freccia. Gaat de bal over het doel, mogelijkheid voor Spanje voorbij en dan gaat Nederland weer alle aanvalsmogelijkheden opzoeken. Nederland moet aanvallen, maar krijgt het natuurlijk naarmate de wedstrijd gaat vorderen steeds lastiger omdat die Spanjaarden genoeg hebben aan een gelijkspel en weten dat Nederland minstens twee keer moet scoren. Willen ze hier nog wat gaan bereiken in dit toernooi om de Champions Trophy en Spanje kan zo langzamerhand rustig achterover gaan rust, leunen en zeggen tegen de Nederlanders nou als jullie zo graag willen, laat het dan maar in. Eens zien. Laten jullie dan maar eens naar voren komen en laten jullie maar eens zien dat je echt kan aanvallen. Nederland doet dat wel. Vol vuur en vlam met een kans nu voor Hersbergen. Stop van het doelman van Spanje. Schitterende kans voor Hersbergen. Plotseling vrijgespeeld door Vermeulen. Maar deze mogelijkheid gaat ook voorbij voor Nederland. Maar het geeft aan dat Nederland in die tweede helft uitstekend is begonnen. Dat ze de aanval willen gaan zoeken en dat ze zich nog lang niet gewonnen geven. Ze staan nog achter met 2-1 tegen Spanje, maar zijn wel in de aanval. Dat is heel goed om te horen dat Nederland de druk op de Spanjaarden opvoert. We komen na het journaal in ieder geval even bij je terug... om te kijken of die strategie zijn vruchten afwerpt. Dankjewel tot zover Gerard. U luistert naar Nachtvluchten van Max op Radio 1. En enige tijd geleden, op 26 november... was bij ons te gast voormalig museumdirecteur en kunsthistoricus Henk van Os... We hebben toen een prijsvraag uitgeschreven. En daarmee maakte u toen kans op een van de drie exemplaren... van het nieuwe boekje, ik noem het boekje. Het was klein, prachtig gedrukt. Getiteld Kijk nou eens, van Henk van Os. U moest daarvoor de volgende vraag beantwoorden. Even kijken. Ja, Henk van Os heeft een voorliefde voor een populaire Toscaanse stad. En deze stad is onder meer bekend om zijn schelpvormige stadsplein. Welke middeleeuwse stad is dit? En het goede antwoord was Siena. En dan ga ik nu aan u doorgeven wie dan inderdaad een exemplaar van Kijk Nou Eens gewonnen heeft. Dat is mevrouw of mejuffrouw E.J. Nagelkerken uit Leusden... Omberta Rossi uit Doorwerth en Jacques Rijsdijk uit Waalwijk. Komende maandag zullen we die namen ook op onze internetsite zetten. Nachtvluchten.fm Dat is overigens ook de site waar u alle informatie vindt over onze uitzendingen. Dat is ook de site waar u de contactmogelijkheden kunt vinden. Heeft u geen computer, dan kunt u ook gaan schrijven. Dat adres is naar Omroep Max, ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. Nog één keer dat adres om te schrijven... postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... hier bij Nachtvluchten, dan kunt u kijken op diezelfde site... nachtvluchten.fm, maar u kunt ook gaan kijken op Teletexpagina 331. Twitteren kan via ons nachtvluchtenaccount, account kortom, allerlei mogelijkheden voor intens en diepzinnig contact. Het is bijna tijd voor een kort journaal. Het is bijna één minuut voor vijf. In het volgende uur uh, kunt u in ieder geval even gaan luisteren... naar de afwikkeling van de hockeywedstrijd in Auckland. We zijn erg benieuwd of Nederland zich dus nog inderdaad weet te plaatsen... voor de volgende ronde. En tevens gaan wij luisteren naar een prachtige aflevering... van Helden van Toen, een bijdrage van NTR. En daarin gaat schitteren George Baker. Die was op 8 december jarig. Goed, tot zometeen, na het journaal.